Freddy van Tijn met het NOS journaal. De Amsterdamse kop is ontslagen. Uit intern onderzoek is gebleken dat hij tientallen keren politiesystemen voor privédoeleinden raadpleegde en vertrouwelijke informatie doorgaf aan een ander. Verder nam hij jarenlang familieleden mee uit eten op kosten van de politie en kocht hij uit politiebudget honderden kaartjes voor voetbalwedstrijden, concerten en evenementen. De politie is interne onderzoeken gestart naar politiemensen die kaartjes van Smit zouden hebben aangenomen. Het kabinet trekt ruim 10 miljoen euro uit voor humanitaire hulp aan de Democratische Republiek Congo. Het is bekendgemaakt op de VN-donorconferentie. In Congo zijn ernstige voedseltekorten. Toch vroeg het land Nederland, een van de organisatoren, deze week om de conferentie af te blazen. Het land is bang dat die leidt tot negatieve publiciteit en dat zou investeerders afschrikken. Zeker 30 Palestijnen zijn gewond geraakt bij een demonstratie aan de grens tussen de Gaza-strook en Israël. De Palestijnen gooiden stenen en staken autobanden in brand. En volgens het Israëlische leger gooiden ze ook met brandbommen en andere explosieven. Ze werden beschoten door de Israëlische militairen. Het is voor de derde vrijdag op rij onrustig in de regio.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 De voormalige dubbelspion Skripal en zijn dochter werden al jaren bespioneerd door Russische inlichtingendiensten, zeker vanaf 2013. Dat schrijft de Britse nationale veiligheidsadviseur aan de NAVO. Rusland heeft op de brief gereageerd met de aankondiging van een eigen onderzoek. De Skripals werden half maart in Londen vergiftigd. Het weer, vannacht plaatselijk mist en rond 7 graden. Morgen eerst grijs, daarna geregeld zon en het wordt 15 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Welkom terug, luisteraars. Goedenavond is het nu. Jongen, je draait Wat nu dat? niet eens meer. Wat zeg jij? Je draait nu helemaal geen rondje meer. Nee, nou strakjes. Strakjes ga ik rondjes draaien. Goed? Mm. Ja, ik ga zomaar rondjes draaien. Mm. <laughs> Goedenavond, welkom terug. Bij dit, uh, nou ja, gezellige programma zal ik het maar noemen. <laughs> <Zelfen> zootje. <laughs> en zootje. Dus ja. Kwart over zes <laughs> is het recept van de dag. En dan, van de week. Uh, Denk ik? Ja, van de, we van de dag staat erbij. stampot van de week. Ja. Ja, dus dat is dan het recept van de dag, en het is een stampot van de week. Oh, en, help. <laughs> en een half. Het weer voor het komend weekend. En ja, kort voor zeven, Ja, we kunnen hem ook overslaan. Maar ja, de uitgezonderd toeters laten we dat maar niet doen. <laughs> het bezopen <persoven> nummertje. <laughs> ja, dus we gaan er weer een. Een snel uurtje van maken. We gaan er weer een puinhoop van maken. Nou, ja, daar ja. komt het op neer, toch? Ja, dat is een ons wel Wel een gezellig puinhoop. Ja, nou, wel, dat wel. Daar gaan we, Als we Waar gaan we nu mee beginnen? Uh, en, en, dan moet ik even kijken wat hij uitgezocht heeft. Slow hand, hij gaat weer langzaam slaan. Langzaam handje. Ja, langzaam handje. Mm -hmm. De, de pointers is. Hij zal wel een keer weer opschieten. Ja, <laughs> dat zijn die meiden van de, van de pointer, hè. De pointers is. Oké. Okay, nou. ja, dus we gaan wel even kijken. Wat Kom is. erop dan. Ja, daar komt hij al hoor. Sisters, Slow End. En de de trein die u tussendoor hoorde, was afkomstig van Bills Hans. Nee, ja. nee. ik kijk nee, ik wel uit. Bills Jan, hè, hadden we bedacht. Bills Jan. Ja, Jantje Biels van Leijen. Jan ja, ja, ja, ja. uit Leiden. Ja, heer, dame en heren, andere dame... Ik heb een filosofische vraag. Oh, oh mijn god. Nee, yeah. Ja. We... Oh, oh. Nou, we alles uh, genderneutraal. Of genderneutraal. Net waar je vandaan komt. Mm -hmm. Waarom is het dan nog steeds een mankement... en geen mensenment? <laughs> ja, gehandicapte ment. <laughs> hey, het, het is een vraag... En ja, ik, ik wilde gewoon een maar dat is een samengesteld woord. Dus dat heeft niks met dat ene te maken waar jij de betekenis aan verbindt. Dus, verder nog iets? Nee, het is, het is wel weer goed. Je krijgt, nou, er, dus, je krijgt er gewoon geen antwoord je krijg op. Gewoon, ja, een van de. Het is het, ja, dus als, je, je eist een antwoord. Nou, die uh, geef het, ik je het ook. Het is alsof je met PTT Post, met uh, nee, PostNL. Post ja, ik pak je ik Wat zeg je? Het is kan, niet te verstaan. Ik kan gebeuren, meneer. Niet, niet ongewoon. Oh, dat is heel normaal, meneer. Ja, oh, ze, dat, ja. Oh, ja. ja. Hebben ja. jullie er zo een? Regelmatig hebben we dat ja? voor gehad. Oh? Maar goed, um, oh, okay. een filosofische vraag. Doe het, doe het nieuws. Nee, nee, Voortaan, als doe jij een het. antwoord vraagt. Ja. Zegt er dan ook bij dat je dan gewoon een goed antwoord wil? Dat is toch een goede vraag? Dan wil ik ook een goed antwoord. Hans, lees er nieuws voor. Hans? Nee, nee. nee dat daar moet je niet van uitgaan hoor. De verdachte van de schietpartij in Hoofddorp gisteravond is uit handen van de politie gebleven. De slachtoffer, een 38-jarige man uit dezelfde plek, verkeert niet in levensgevaar. Dat laat de politie weten. Onbekend is nog wat de aanleiding van de schietpartij is. Die gisteravond rond half twaalf plaatsvond in de wijk Graan of Voor Vis. <coughs> graan Voor Vis? Ja, ja Graan zo, Voor zo vis. Heet, Een hele grote wijk. Vis, vis met hebt. CH. Vis. Hele dus het is een hele, hele, hele grote ja. wijk. En weet, weet je wat het, het bijzondere van Graafhof is? Dat mag je straks vertellen. Meerdere buurtbewoners hebben de schoten gisteren gehoord. En ik hoorde iets en ik dacht dat kan geen vuurwerk zijn. Maar die kon niks uit het raam bekend zien. Ik zag op internet wel dat de politie in ambulance onderweg was. En even later heb ik nog de honden uitgelaten. Maar ook toen heb ik niks speciaals gezien, vertelt een man aan NH Nieuws. Ondanks de schietpartij zijn de bewoners niet echt angstig... We hebben wel schoten gehoord, maar ik lag net in bed. Dus ik heb me gewoon ook lekker omgedraaid. En ben rustig verder gaan slapen. <laughs> Geweldig. Gek. Nou, ja. Schieten, nou ja, hoor. Uh, dat, dat maakt er niet uit. Het is niet in mijn bed. Nee, maar het, het bijzondere van die wijk is. Ja, wij ja. Hebben, Bij ons in de wijk de straten hebben een naam. Joh, echt waar? Ja, daar nou, niet hè. He. Wij hebben we. gewoon nummers, Hans. Ja, helemaal. Hoor je uh, hem ook zo goed? We hebben ook. Hoor je hem ook zo goed? Je hebt hem echt weggedraaid, <laughs> <laughs> Oh, het The baby fire van velten Groenteman, tja oh. <hij> tja tja. Ja precies. Tja, tja, tja. En dat ben ik, ik ben de groenteman vandaag. Ja, en... en ben je elke week. En ja, wat... Er groeit onkrat op de biels. <hijs2> <hijs2> en wat voor stampotje gaan wij eten vandaag. Een hele lekkere. Een gegratineerde andijvie stampot. Jam jam jam. Een laagje gesmolten kaas maakt deze stampot extra lekker. En je mag niet te... kaas eraf eten. Je eet ook die stampot op. Nee hoor. Nou echt wel. Maar echt niet. Oh, dan jij ik geen... ben een klein kringetje niet, hè? Ik, heb gewoon, oh. ik bepaal gewoon mijn eigen regeltjes. Nee, Nikit. Ja, ja. Nikit. Maar wat hebben we allemaal nodig, Hans? Nou, wat hey, hebben... oh, ik was bezig. Ik vroeg aan Nikiet ja. van wilde vragen of ze het lekker vond. Klinkt het lekker? Dat weet ik niet. Nee. Vind je dat lekker? Nee. nee? Hij wel, maar ah, dit oké. niet lekker. Ondijfier. Dit is lekker. Andijf stamppot met een laagje kaas eroverheen. Dat er volgeraspte oven. kaas is niet lekker. Dat vind jij lekker. Ja, dat is wat anders, Hans. Als, je, als, als ik bij jou een laagje kaas eroverheen doe, dan blijf je nog steeds jakker. Nou, nee, nee, nee, dan, ben, dan word ik extra lekker. Goed, wat hebben we nodig, Hans? Voor vier personen. 500 gram... Ja, het maar. Ja, ik, ik wacht tot er... Ja, nee, wat ja, ik zeg niks. Oké, okay, 250 gram champignons. Dat is een bakje. Nou en ui... Kijk, dat bedoel ik. Zie zie het. Stil ik, nou. We zullen er dan. niet doorheen kletsen. Niet doen. Ik, doe ga weer, ik ga weer opnieuw beginnen. Ja, doe maar. Het is een gegratineerde Andijwistampoort. Wat hebben we nodig, Hans? <laughs> <laughs> <laughs> het is na te lezen op Facebook. Nee, nee, nee, nee. Kom. <laughs> Vertel, wat zijn de ingrediënten? Gaat 500, 500 gram... 500 gram kroppen andavie, 250 gram kastanje champignons. Dat is een bakje. Een ui, Twee eetlepels ongezouten boter. Margarine, maar ook. Een pakje mix voor aardappelpuree. Voor stamppot. In twee zakjes. 200 gram gemalen belegen kaas. En je hebt Dit is toch geen stampot? Echt wel. <lacht> <lacht> en dan hebben we... Keukenspullen, die hebben we nodig. We hebben een overschaal nodig van ongeveer 2 liter. Stampen. Kijk, nou mag je wat zeggen. <lacht> Zo lukt het. En dan gaan we het nu vertellen zoals het altijd lukt. Ja, vertel. Ik vertel. Je snijdt de andijven in reepjes. Maakt de champignons schoon met keukenpapier. En snijdt ze in plakjes. Je kan ze <lacht> ook als plakjes kopen, hè, trouwens. Ja, ik zei, je zit er nu zelf doorheen te kletsen. Ik vind het wel heel knap dat je dat kan. Ja, dat kan ik ook. Kom, en snipper, snipper een ui. Kan je ook gesnipperd kopen. Verwarm de grill voor. Verwit de boter in de koekenpan. En bak de ui uh, en de champignon. <laughs> vijf minuten. Dat Maak ondertussen megelen. de puree volgens de aanwijzingen op de verpakking. Vet de overschal in. Want dat moet je wel doen, anders bakt het aan. Meng de puree met de andijvie en de helft van de kaas. En schep dat mengsel in de overschal. Kijk je, zie je het voor je? Nee hoor, je was me bij de eerste zin al <laughs> kwijt. Maar ga gerust door. Breng de champignons pittig op smaak met... Eper is uit. Verdeel de champignons over de stamppot en bestrooi met de rest van de kaas. Gratineert de schotel drie minuten onder de grill. En dan gratineert de kaas mm -hmm. over de stamppot. En dat is lekker. Dat is heel ja, jij lekker. Jij vindt dat lekker, dat was duidelijk. Lekker. Ja hoor, was je al klaar? Ik <laughs> Oké, okay. lekker. Ja, smakelijk. Dank je wel. <laughs> Klaar. Gaan we een liedje krijgen? Nee, we gaan niet. Oh god, er komt jou weer Hallo meneer Ro. Hallo. Hallo Nikita. Hallo. Wat oh, leuk, oh. er is iemand bij hè. Oh. Ja. Oh. oh leuk. Ik Ken je eraan? <coughs> nee, ik weet dat je Nikita heet. Oh ja. Oh <laughs> Dat nou. heb jij in het begin gezegd. Ik luister wel hoor. Nee, Omar omer, omer Roat had gezegd. Nou, dat het ik. Nikita was. Jij zei ook hallo Nikita. Oh, dus zij heb kan. jij ook gezegd. Hallo Nikita. Wel. <kijen> wist ik wel. wel. Ja, maar vertel eens. Wat gaan we doen? Gaan heb we je doen? weer wat meegemaakt op school eigenlijk? Vertel dat eens. Ja, ik moesten allemaal regeltjes leren. Regeltjes. Ja, de tien geboden en zo. Maar ik heb die zelf gemaakt voor de, de, de negen geboden voor school. Oh God. Ja, ben veel leuker. Oh vertel. Ja, gij zult niet te laat komen. En dan heb ik gezegd: Neem gerust de hele dag vrij. <laughs> veel beter. Uh, Gij zult niet praten in de klas. En dan heb ik gezegd: Dus je hoeft ook niet antwoord te geven aan de meester. Nee. Als je toch nee. niks mag nee. zeggen. Ja, dat is waar. Gezult geen huiswerk overschrijven. Heb ik gezegd: nee, nou, maar natuurlijk laat ik gewoon mijn zusje doen. Ha, heb ik het niet gedaan? <lacht> nou, en dan, man, gij zult niet door de gangen rollen. Nou, Glij is veel sneller, joh. <lacht> <lacht> en dan denk je: "Hui!" Gij zult niet afkijken. En dan, nou, dan moeten ze het ook maar gewoon laten zien. hoef je ook niet af te kijken, toch? Uh, gij zult niet met proppen schieten. Tassen komen veel harder aan. Ja. <laughs> ja. Uh, Boenk, ja leuk. Uh, gij zult geen potlood pikken. En dan heb ik gezegd, nee, pak gewoon de hele etui. <laughs> ja. En de laatste is toch, het zult gauw, uh, oh jeetje, uh, wat was het ook alweer? Oh ja, gij zult het leven van de leraren niet zuur maken. Maar anders gaat die bederven. Stinkje jongen! Jongen, jongen, nou. nou, jongen! Ja. Dat brrr. de geboden. Komtie. heb je het koud, jong? Nee, dat niet. jongen, Nou, wat gaan we als toetje eten? Pting. Ja. Ja. Pting. Wie? Pting. Ping. Nee. Pting. Pzing. Nee, je snap het niet, nee, hè? He nee, helemaal niet. Moet ik heel langzaam doen? Ja, is goed. peut in Nou. Nou, ik heb het nou heel langzaam gevolgd. je hebt de groet aan tante Loes en ja, je moeder. Ja, lekker hoor. <laughs> Oké. Okay, en slaap lekker. Doei. Doei. doei. High City, Guns N' Roses. Ik ging helemaal uit ons dak hier. Helemaal uit het kanaal. Ja, ja, helemaal gezellig zo. Ja, voordat ik het vergeet. Oh. De Westkust lacht. lacht. 24 uur per dag. Dit is FM. En, en dat zijn wij... Een uh. jonge lui, Oh, eh, ja. We beginnen weer. Ja. Een vraagje, hè. Ja. Een vraagje. Hij heeft weer een vraag. Als, als, als Piet Heijn niet meer mag vanwege zijn oorlogsmisdaden en zo. En uh, Sinterklaas mag niet vanwege... Ja. gebruik van staafjes en zo. En zo. Ja. Wat, wat doen we dan met Mozes? Mozes? <laughs> ja, Mozes moorde een heel half Egypte uit. Ja. Die eerst, eerst allereerst geboren, Ja. Dat ze niet uh, hun bloed aan de post hadden gesmeerd. En toen uh, uh, ze daar allemaal boos over werden en zaag aan gingen, uh, heb je ze verzopen. Wij ja, zeggen thuis altijd, als ik iets niet snap, Jezus Mozes. <laughs> ja. Dus heeft hij nog een nuttige nee, stemming bedoel je? Ja. Hmm. Mozes, ja, ja. tegenwoordig mag niks meer, hè. De, de, de, de ruiter mag niet, en, uh, en, ja, en Mozes misschien ook wel niet. De ruiter mag niet, wat moeten dan, we dan ja. met alle vruchtenhageltjes? Dat is een andere ruiter, dat wil dat je ook al. Nee, ja. dat is wat, ik oh, ja. bedoel, uh, Michiel de ruiter, die mag niet. Zeg dan wat je bedoelt, nou, dat is Mich veel makkelijker. Michiel de ruiter mag niet, die mag niet. <laughs> nee, want het is wat ook, mag je niet dan? Nou ja, die, die, dat, dat standbeeld moet ook weg, want hij heeft ook oorlogsmisdaden gedaan. Ja. Oh, zeggen ze? Oh, Iedereen, hm. tegenwoordig. Spreukjes van anderen dit mag ook niet, want dat was. Nou zo. ja, dat, dat jij ik. mag ook niet. Ik mag ook niet. <laughs> en Mozes mag ook niet. En de piramides ja. worden ook opgeblazen. Hè? Oeh, ja. Vaaroos, ja, Door die balletjes Door ballen. Oh, die farao's joh. Ja, nou die hebben, die hebben ook lekkere dingen gedaan. Jongen, laten we daar weer over beginnen. Ja, goed. Nou, gaan we nog wat muziek doen? Of? Ja, want ja. dit, is, muziek dit muziek is niet ja. echt zinnig, hè, vind maar. je wel? Niet echt zinnig. Echt niet. Nee, dus. echt ja. niet. Niet echt. Ik, ik, ik kwam er eigenlijk op, Mozes, van deze. Sympathy for the devil. <laughs> <Rolling Yeah. stone. laughs> Maar. FM radio vanuit Zandvoort, presenteert het strandweerbericht door Toet Kraaiensteen. Door alle ellende vergeet er ook nog af te kondigen, o, het strandweerbericht. Wolkenvelden en zon hebben elkaar vandaag afgewisseld en het bleef vrijwel overal droog. Later vanmiddag ontstond er in het zuiden mogelijk nog een bui. Het wordt zo'n 14 graden langs de noordkust tot 17 graden in het zuidoosten... De wind was eerst veranderlijk, maar vanmiddag waaide hij uit het westen en werd hij matig zo'n 3 tot 4 bovenvoor. Morgen begint de dag eerst met plaatselijk mist. Na het oplossen schijnt de zon geregeld, al kan er lokaal ook een bui vallen. In de nacht naar zondag en zondagochtend vallen er meer buien. Het is dit weekend zo'n 15 tot 20 graden. Geen buiën geregen? Geen buiën geregen? Nee, jonger, dat was alleen jonger. gisteren. Speciaal voor jou. Wel regenachtige buien. Ja, dat dan weer wel. Ja, dat, ja, wat kan je dan beter hebben? Ja, allebei niet. Gewoon. Oh. Wat je beter kan hebben? Huis op Curaçao. Ah, ah. Ach, zo dan. <laughs> nou ja, als je daarover buiën geregen hebt, dan spoel je gewoon voor je trasje. Ja, gewoon. Zwoes. Ja. Ja. Ja. Um, even ja. voor de goede orde. Als onze lieve voorzitter deze uitzending heeft gehoord. Dan krijgen we dit te horen. Somebody that I used to know. <laughs> Go T. <-tie>. Go <laughs> hey. Now and then I think of when we were together. Like when you said you felt so happy up En dat nee, is de reden waarom Hans, dat rode lichtje... Gewoon een worden. simpel rood lichtje moeten wij hebben. Maar, hoezo is het nou in een hoerentent of zo dan? Nee, maar dan kunnen wij zien als de microfoons open staan. Hoezo wij? Ja. Ik, ik praat er niet doorheen, hè? Dan ben jij al twee keer geweest dit uur. Nou, ik denk ja, die, die, die, die, die, dat ja, ze ja, me niet kunnen. gehoord hebben. Ja, Echt wel. <laughs> er zit een terugluisterfunctie op, hè Hans? Ja, ga ik die was doen. je even vergeten. Ja, Ja, dat ga ik ook doen. Maar uh, zaterdag is het uh, voor Zandvoort heel spannend, hè? Want? Want uh, nou, het, uh, zaterdag 14 april is het zover. Wat Zand is dan zover? Ja, Zandvoort 1 kan kampioen worden op drie, de derde klasse B. Uh, voetballen. Mm -hmm. voetbal. Aanvang van de kampioenswedstrijd tegen Robin, Robin Hood, Dat vind ik een mooie naam, ze spelen tegen Robin Hood. En dat is om twee uur. En om elf uur start overigens de wedstrijd Zandvoort 2 SCW... En de tweede, dat is ook nog volop in de race voor de kampioenschap. Er zijn vooraf, vooral vanaf s ochtends... vroeg diverse jeugdwedstrijden te bewonderen op sportpad Duintjesveld. Het gaat een topdag worden. Kom alle naar deze onvergetelijke dag en vier het kampioenschap mee. En dan moet je wel winnen, denk ik. Maar goed, ik weet niet of ze... Dat zien we wel. <laughs> wel een handig, uitgebreide ja. wedstrijdverslag van de kampioenswedstrijd... door Joop van Es hoor je vanaf twee uur op ZFM. Nou, ja. top. Ja, dat is bij Henny Ruckert. Ja, een leuk programma, hoor. Zeker. We gaan even reclame maken voor een ander. Ja, waarom niet? Maakt het uit. Het is ZFM. wij zijn wij ook. wij zijn één familie. Zijn wij één familie? Eén grote familie. Eén grote familie. Een familie krijg je, hè? Ja, die precies. Ja, Ik maak me dan altijd zorgen om in te helpen.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 Ik heb love in green de titel van Van Morrison? Van Van Morrison. Van van Morrison. You? Ja. Van Van, van, van, van, van, van Morrison. Je zou er bijna van gaan stotteren, Dat is ja. ook uit mijn jeugd. Stotteren? Nee, dat, plaat, dat plaatje. <laughs> Ja, het is oud. Dit was, dit was, stereo, dit. Ja, ja, was st ja, stereo. Ja, hè? Ja, dat was echt ja. stereo. St st st st st nou, eh, ze hebben voorlopig geen stereo meer in Bloomingdeel. hè? In nee. Nee, <laughs> muziek, Geen muziek, geen feestjes. Niet? Nee. Ja, ja, het was vorige week weer bal natuurlijk met steekpartijen en en, en troep. Um, Tot zeker 26 juni mag strand en Bloemingdeel in Bloemendaal aan zee geen strandfeesten houden. Aanleiding zijn de gebeurtenissen van afgelopen zondagavond, waarbij een feestganger werd neergestoken, ook werd er een schot gelost in de feestent. Volgens burgemeester Roest zijn de openbare orde, veiligheid en gezondheid van de mensen afgelopen zondag zeer ernstig in gevaar geweest. Zou je denken als je gestoken wordt? Ja, of als er geschoten wordt. En nog wat, die schot had hij wel een kilt hij of niet? Hij geeft aan dat er nog uitgezocht wordt... wat er precies gebeurd is. Vind je het erg dat ik je negeert, Hans? Uh, wie ervoor verantwoordelijk is... en of de vereisten negeren. van de vergunningen... en dat veiligheidsplan zijn nageleefd. Dus, daar komt nog wel... een dikke vette staart achteraan, hoor. Oh, Achter die neemt. schot? Goed. en Negeren mag zeker ook niet meer. Negeren mag niet meer. Nee, nee nou ja... Dan uh, doe ik gewoon net alsof je het niet bent. Ja. Dat doe je wel heel lang. Ja. Maar het is overigens niet ik zo kan moeilijk. Dat. Het is niet zo moeilijk. Nee. nee. Maar uh, ik geef het burgerwijze de, de Het is elke ja. keer bal daar al. Het is dat? Maar, we, we, we, De spoes van, je, we hebben het alleen maar verhuurd. Dat, uh, die gaat niet op. Weet, jij, nee. weet je hoe die tent eruit ziet of niet? Is dat die tent waar al die dingen er staan? En zo? Al die dingen er nou, staan. Nou, er staan. Tijdelijk. Ja, ik weet niet hoe ik dat zeg. Een schuit en weet ik wat allemaal. Als je, als je niet weet hoe het zeggen moet, zeg dat maar niet. Ik heb er geen idee, Hans. Dat weet je niet? Oh, je weet niet hoe dit eruit ziet? Nee. Oh. Geen idee. We zitten ja. wel veel op de ja. klok te kijken, vind ik trouwens. Hoi, Ant. Hallo. <laughs> Even gedachten. En zeggen. Jamie. Ja, precies. Oh, je Jamie. Jamie. lijkt ja. ja, wel mee. Hoi, Jamie. Heel leuk. Ik, ik weet niet of je het kan zien nu. hoor. Ja, het, waarom niet? Nou, ik zie niks Ik weet niet welke, meer. die doet het. He. <laughs> ik zie dus volgens mij niks zie niks je degene die, zitten die daar zitten. Ja. Ik zie de cam, dus dan zien ze mij ook zitten. Het hoeft niet. Ik zie niks niet dat hoeft niet, zegt hij ook nog. Nee, dat hoeft niet. Oh, help. ik kan er uit. wel om janken. Nou, kijk, nou. ik. <laughs> het dat bedoel Het nummer. Ja, we hebben er weer eentje. Uh, een dame. Uh, ja, ik mag het echt wel zeggen, dame. Ze is de koningin uh, van het levenslied wel te verstaan. Ja, was, was. Ja, was. Nou ja, goed, het is ze nog oh, steeds. Oh, oh, oh. Ook al is het er zelf niet meer, ze is ze nog steeds. Ja, Hans zegt al, oh god, oh god. <lacht> Ik... Ze was in 1919 geboren... en helaas in 1998 ook overleden. Um, Hoezo uh, ook? Nou ja, dat ze geboren is... maar ook al overleden is. Het gebeurt bij de meeste mensen dat ze geboren de onder is. De zangeres zonder naam kreeg in 1955... haar allereerste platencontract... nadat ze jarenlang in cafés had opgetreden. Haar echte doorbraak kwam echter pas in 1973... <middellij> Bekende successen waren onder andere, ach mandolinen in Nicosia en Keetje Tippel. Maar we gaan nu luisteren naar Mexico. Mexico. Ja. Ik ben naar Mexico gekomen. Het land van liefde en van zon. Het was in de schaduw van de Ik was daar op een groot fiesta en zag een caballero staan. We dansen samen toen de Roemba. En ja, bij die Roemba is alles ontstaan. gitaarmuziek klonk door de Mexicaanse nacht. Gitaarmuziek heeft liefde voor ons twee gebracht. Ik zal het Andere landen graag cadeau. Ja, het blijft me steeds verboden, want ik heb mijn hart verloren in het mooie Mexico. Mexico, Mexico. Ola van al mijn dromen. Met je gitaarmuziek bracht je de romantiek voor hem en. Mijn. Mexico, Mexico. Blijf me steeds horen, want ik heb mijn hart verloren. In Mexico, Mexico. Mexico. Komt-ie al, hè? Mexico. Mexico. Oh, wel op Hans. Sommige ja, dit, dingen heb je best spijt. Ja, ja, maar dit is, is voor een bas ook veel te hoog. Ja, maar dat komt omdat je eigenlijk... niet gesopen hebt, Hans. Nee, maar wij willen eigenlijk een octaaf lager. Nee, dat gaan we niet doen. Dat klinkt... Nee, nog een... nee joh, dan ga je zitten brommen. Nee, ja. Wat ik bedoel is ja. dat je gesopen moet hebben. Ja, dat weet ik ook wel. Dan lukt alles. Dan haai je hem ja, makkelijk dan, jongen. Makkelijk. Maar, oh, speelsgemak gewoon. Ja, denk het wel. Nikkie, nou vind je het niet meer leuk hè? We gaan nee. straks naar huis hoor. Ik we gaan doen. echt straks weg. <laughs> nou, ik denk, we moeten straks naar Koor, Maar ik denk dat de Arno het kan vergeten. <laughs> Ja, je hebt nou geen, geen stem meer. Nee, dat nou, ik ben het... er redelijk ingezongen nu. Ja, dus, uh, ja hoor, nee. ik kan er weer tegenaan. Nee, wij gaan steeds lager. Hè? Nee. Wij, wij gaan <laughs> nu steeds lager gewoon. Ja, je gaat in de kelder. Wij gaan in de kelder. Gezellig. Is het donker? En Sterkte. waarom moet het donker zijn? Sterkte. Are you going to be my girl? Always. Yeah. yeah. <laughs>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 I said, are you gonna be my girl? Listen, well, one, two, three, tap my hand and come with me because you look so fine that I really wanna make you mine. I said, you look so fine that I really wanna make you mine. four, five, six, come on and get your kicks. Now you don't need a money with a face like that, do ya? CFM. De die denken van wat is dit van tak, CFM. CFM. Ja. We gaan het nog even over de kinderkunstlijn in Zandvoort hebben. Wethouder Tone onthult een, een van de kinderkunstbankjes. Zandvoort heeft een jaarlijks terugkerend kunstproject waarin schoolkinderen kunstbankjes schilderen. Het project is geïnitieerd door wethouder Gert Tone en wordt uitgevoerd door Stichting Kunst op School. De bankjes vinden tot nu hun plek in de eigen woonbuurten van de kinderkunstenaars. Dit zijn plekken waar trotse kinderen en ouders de bankjes zelf gewoon gebruiken. Ook is de betrokkenheid bij het project en het resultaat van de grootste in de eigen wijken. Dit vermindert hopelijk ook de kans op vandalisme. Een goed en bewezen plaatsingsconcept. Op woensdag 18 april onthult wethouder Gert Tone om 12 uur s middags... ter hoogte van Talassa en Ahoy, een van de kinderkunstbankjes op de boulevard in Noord. Iedereen is welkom. En uh, er zijn ook overal door heel het dorp schilderijtjes te zien. Uh, de kinderen van de bovenbouw van alle basisscholen van Zandvoort... die hebben in het thema schilder je droom allemaal kleine schilderijtjes gemaakt. En de ondernemer Zandvoort heeft etalages beschikbaar gesteld. Daar kunnen ze dus allemaal gezien worden. Okay. Helemaal ik gisteren leuk. Gezien. Gisteren gezien. Ja, leuk hè. En dat is hartstikke leuk. Ja, het is echt... Ah, en dan, en dan, zei, dan zei Ro alweer dat het op mijn, mijn niveau een beetje zit. Maar het is echt leuk om te zien. <lacht> nee, ik heb al echt gezegd, dat is kunst die je begrijpt. Dat heet dat is. <lacht> Ongeveer hetzelfde. <lacht> maar als ik het goed begrijp, als ja? je, uh, tot je twaalf, dan heet het kinderkunst. En daarna heet het crafty. Toch? <lacht> Wat heet het daarna? <lacht> graffiti. Ja. Sorry, waar. Waarom ze wat? Sorry, ik was het even niet wel. Ja. Waarom ze wat? Sorry, niet. Waarom in de midden, midden in de nacht rennen? Met my brothers. Ja, ze ja. ja. ja, moesten toch iets voor denken. Is wel rustig rijden, geen auto. Dan kan je wel lekker rennen hoor. Ja, in Hoofddorp misschien, maar voor de rest, uh, in de rest van de wereld wel hoor, Hans. Ik word hier zo moe van. Ja, je hebt ons zelf uitgenodigd. Ja, dat ja. is waar. Niet spiel. mijn schuld. Ja, ik zal er goed over nadenken. We gooien het in de groep. Te laat. Ja. Ja. Laat. Maar je kan ook dansen in de moon, moonlight, hè? Dat kan ook. Ja, dat hè? kan ook. Alles uh, kan, uh, als ja, je maar wil. Ja, dansen ja. in de moonlight. Nee, niet alles kan. Oh. Wim Was? kan kan niet meer. Nee, die kan Wim niet. Wim kan kon. Ja, dat is ook weer waar. Wim kan kon het wel. Ja. Ja. ja. Wat een ja, vreselijke onzin met verlengsnoer. Dat is echt <laughs> gewoon <laughs> sneu. Ja. Goed. Nog een klein stukje Hier. van met Hans net een. Komt hij <laughs> weer aan? Dancing in the moonlight. <laughs> ja. Echt wel. night When there Een er eentje toch te gapen, jullie nou, moeten het ja, ja. niet weten. Weet het <lacht> niet. Zo vermoeiend zijn we ook weer niet. Ja, dan weet iedereen wel wat er hand is hè? Ja. Ja. Ja. ja. ja, dit weekend. Lekker. Nee, een heel goed weekend. Ja, weer. mooi, we mooi. zonder bui <lacht> en geregen. <lacht> ja. ja, maar wij gaan er wel gezellig mee maken. Ja, wij zijn de donderdag. Wij zijn de En ik ben de vrijdag weer. En de kieter gaat ernaast. Gaat doen. <laughs> nee, dat dus gaan weekend. we er niet aan doen. Fijn weekend en uh, tot volgende week. Joe, ja. doei.